Middernacht, het begin van zondag 9 oktober, Juris Stubinitsky met het NOS-journaal. Het Belgische kabinet heeft vanavond besloten het Belgische deel van de Dexia-bank te kopen. Over de nationalisatie wordt morgen onderhandeld met de Franse regering. België en Frankrijk moeten het onder meer eens worden over de prijs... en over de waarborgen voor de slechte gedeelte van de bank die buiten de overname blijven. België wil per se dat de zaak rond is voordat maandag de beurshandel begint.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 Het weer, wisselend bewolkt en droog, in het oosten kans op voorstaande grond, overdag regenachtig wordt dan een graad of 13. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. De A4 Delft richting Amsterdam, tussen het Ringvaartaquaduct en Halfdorp 6 kilometer door opruimwerkzaamheden. De A12 Arnhem richting Utrecht, tussen Venendaal West en Maren, 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1, BNN. De Overnachting. Winfried Bayerns. Ja, luisteraars van Radio 1. Het is zaterdagnacht, even na 12 uur. BNN hier met de Overnachting. Deze week zonder Patrick Lauders, zoals je hoort, maar met zijn vervanger, Winfried Baaiens. En ik loop. Weer door de gangen van het College Hotel in Amsterdam. Op weg naar de kamer van de baas van de gewoonste winkel van Nederland. Bekend van Tom Poesen. rookworsten natuurlijk, onderbroeken. Maar ook mooi vormgegeven huishoudelijke artikelen. En het is ook de baas van een bedrijf dat deze maand 85 jaar bestaat. Hij is druk bezig met de voorbereidingen voor dat jubileum. En er komt zelfs een musical over zijn oer-Hollandse bedrijf. Ondertussen natuurlijk ook nog reden te meer om uh, slaaploze nachten door te gaan. Want hoe houdt hij zijn honderden winkels staande in deze tijd van crisis? Hij kan daarom wel even wat extra rust gebruiken, dachten we bij BNN. En hij krijgt dus aan het einde van deze week een overnachting in dit hotel. Kamer 108, ik ben aangekomen. Dit is namelijk de kamer van HEMA-baas Ronald van Zetten. En hij is er, heb ik begrepen. Ja, Goeien, Ronald van Zetten. Goeie nacht. Kom binnen. In deze drukke tijden volgens mij. Of valt het wel mee? Drukke tijden zijn het, inderdaad. Ja? Kom verder. 85-jarig bestaan. Dat ook. Zijn er daar dan nog speciale voorbereidingen voor? Uh, die lopen. Ja. We hebben op dit moment een 85-jarig bestaan actie in de winkels. Dus uh -huh. dat, is, uh, dat is op dit moment uh, aan de hand. Uh, je ziet het wel eens ook op radio, televisie. En uh, ja, dat is wat we eraan uh, aan doen. Speciale aanbiedingen. Toch even een feestje vieren. Toch wel leuk. En er komt de musical. Dat zei ik net even op de gang al. Een HEMA musical. Ja. En daar ja. gaat de directeur van de HEMA ook zelf naartoe? Uh, het het zal zelfs zo zijn dat er misschien ook nog wel gastrollen zijn voor HEMA-medewerkers. Dus, uh, ik dus ga ook dus, voor de directeur? Misschien, maar ik ga zeker kijken. Ja, dit, is, ga, uh, dit is iemand die eigenlijk al weet dat hij de hoofdrol krijgt, maar uh, nou, dat krijg nog zeker, niet wil nee, nee, Ik denk dat alles, alles in zijn vak, uh, acteurs zijn ook. Dus ik denk als wij uh, het gordijn open en dicht kunnen doen, dat is al een mooie bijrol. Dus uh, ja. zo zal het zijn. Maar waar, dan, dan ga je uh, is het een stuntje om, uh, om HEMA meer reclame te nee, nee, kunnen nee. laten maken in het theater? Of is het echt een musical nee, zoals we het Nijntje-musical dus. moeten zien? Zeker. Het is echt een, een, een professioneel opgezette musical. Het, was, het idee was er al eerder. Het is toch niet helemaal uh, van de grond uh, gekomen. Mm. Ze zijn weer teruggekomen. Ze, uh, ze hebben een, een, een verhaallijn die ze ons nog niet helemaal uh, <laughs> precies hebben uitgelegd. Dus het is ook uh, artistieke vrijheid in deze. En het is, echt een, uh, ja, het is echt iets om ook naartoe te gaan. Tenminste, ja. dat verwacht ik er ook van. Het is ook niet het initiatief wat wij genomen hebben. Het Worsten zijn... op het podium. Ja, ik hoop dat er meer te zien is dan worst op het podium. Ja, ja, maar het, volgens leuk, ja. mij kan het wel leuk worden. Ja. Um, u uh, heeft een uh, traditie om elke week even bij een HEMA-winkel langs te gaan. Want u heeft natuurlijk een hartstikke druk, Zeker. als directeur zijnde. Maar Zeker. elke week toch naar een winkel? Minstens één keer in de week. Welke winkel onlangs nog bezocht? Uh, Nieuwe Dijk, uh, Kalverstraat, uh, Amsterdam-Noord. Uh, nou, ik was ook uh, recent nog in uh, uh, Nijmwegen. Dus, uh, en in Utrecht. Maar uh, wat doe je als je op een dag langs gaat in een, in een HEMA-winkel? Winkel? Nou, een paar dingen. Zullen we uh, zaken ik, bespreken alleen? Of? Nou, kijk, zaken bespreken we meestal wel op, uh, op, op kantoor of andere plaatsen. Als ik naar een winkel toe ga, kijk vooral van uh, uh, hoe is het? Hoe ja. kijken de mensen? Wat zijn ze aan het doen? Ja. Um, hoe is de stemming? Um, ik kijk bij concurrenten, bij collega's, uh, hoe, hoe is het daar? Dus ik loop eigenlijk een beetje ook door het marktgebied heen... om echt het gevoel te krijgen bij uh, nou, wat er gebeurt. En, uh, en daar, uh, daar heb ik eigenlijk wel voldoende aan om te zien uh, hoe de markt ervoor staat. Maar ja. ik begrijp ook, u loopt langs de, de rekken en de schappen... en dan gaat u ook nog eventjes de boel rechtleggen en op zijn plek leggen. Ja, een dat, is, dat, is een, dat is een gewoonte die overal. je nooit meer afleert als je in een winkelwerk uh, uh, altijd gezeten hebt. Ja. En tegelijkertijd ga je ook uh, uh, verdiepen even in uh, waarom dingen zijn. Dus als ik al met mensen spreek in de winkel, dan vraag ik toch van... waarom is dit zo, waarom is dat zo... En, ja, dan leer je toch wel heel veel dingen van. Dus, ah. dus, dus ik heb een bepaalde manier van kijken als ik in de winkel kom... dat ik denk van ja, hoe het moet zijn en hoe het dan is. Dus dan wil ik goed begrijpen waarom dat zo is. Velen uh, prijzen je daarom, omdat uh, dat toch heel bijzonder is blijkbaar voor bazen. Ja. Nou dat je is, nog op de werkvloer komt zo intens. Ja, maar dat is wel de enige manier waarvan ik denk dat ik, het, uh, dat ik nog een voeling kan houden met het bedrijf... om te zien wat er echt gebeurt. Ja. Omdat er maar weinig rapporten worden geschreven die je uh, dat anders komen uitleggen. En, uh, ja, en het is toch wel zo, ik denk in ons werk... dat je wilt toch gewoon iedere week ook even kijken van hoe, het, hoe het gaat, zeg maar. Maar dat ook een beetje fanatiek maken. eigenlijk ook wel. Ik ben wel fanatiek, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Weer, ja. Wat drinkt u? Ik zou heel graag een cola lusten. Een cola? Ik ga eventjes bellen. En ik heb ook nog iets anders speciaals klaar liggen beneden. En daar hoop, ze bij, hoop ik dat ze bij de room service voldoende over weten. Want worsten Mensen. toch niet onbelangrijk de worst. hoeveel eet u er per jaar? Nou deze week heb ik er pas één op. één keer? Ja, goed ja goed dus goed ik, ik maar denk dat zijn. ik er per jaar. dat is misschien heel erg, maar ik denk dat ik er wel minstens, nou, ik denk wel 25 eet. 25 worsten ja. per, ja. per jaar. Ja. Even uh, ondertussen een cola um, voor de directeur van de Hema en uh, voor mij ook een cola alsjeblieft. Tweemaal een colatje, kamer 108 was het voor mij. 108 ja. En en de worsten zijn niet klaar. Die zijn onderweg al, denk ik. Ik ga er okay, heel even aan voor u. Maar die zorg dat die meteen meekomen. Oké, okay, heel fijn. Dankjewel. Prima, tot Prima. zo. Bye. Dag. Ja, de worsten komen eraan voor een kleine okay. worstentest. Oh, mooi. Want als je er zoveel eet per jaar, dan uh, moet je ze natuurlijk ook kunnen herkennen van concurrerende worsten, vermoed ik. Ik, ik denk het wel, maar ik ja? durf de test wel aan. Ja. Wat is het geheim van de ware HEMA-worst? Dat die op um, hout gerookt is. En dat gedurende acht uur lang. Volgens een En dat doet niemand anders? Dat doet niemand anders. Echt niet? Nee. Waarom doen anderen dat niet dan? Omdat um, het een arbeidsintensief proces is, wat relatief duur is. En het is veel goedkoper voor anderen om het gewoon in een, uh, in een bad te stoppen... waardoor je ook een rookworst smaak krijgt. En dat is dan al uh, voordat hij in het water terechtkomt in de winkel... waar wij hem dan als... Uh, ja, zeker. Nou, als zeker. Dus hij heeft ja. al een heel Dus hij wordt echt gerooken. gewoon uh, ja, volgens het auto-recept gemaakt. En dan wordt hij ook echt gerookt. en dan, Het is ook een echt vers product in deze... Dus dat gaat ook niet uh, zo lang mee als heel veel andere worsten die uh, een enorme THT mee kunnen krijgen. Nee, nou, we gaan het zo uh, nog uitgebreid over de worst hebben. Want dat is natuurlijk een fenomeen, de HEMA-worst. Maar er zijn eigenlijk nog veel meer uh, zaken aan de HEMA een fenomeen geworden. Uh, het echte HEMA-gevoel is, uh, is dat te omschrijven eigenlijk. Want managers hebben daar altijd marketingtaal voor. Maar als je het aan mij moet uitleggen, wat is nou, wat is nou HEMA? Nou, ik denk Hema zijn de mensen. Uh, dus als ik, uh, dat, zijn het, dat is het. Dus. Ja, dat zegt mij niet zoveel nog. Nou, ik zal het proberen uit te leggen. Uh, als je in onze winkels kijkt, dan werken er toch ook soms wel uh, tot aan derde generatie toe mensen. Ja. Uh, dus uh, uh, oma, dochter en daar weer de dochter van. Uh -huh. uh, dat komt voor. Uh, dat is, uh, die bepalen ook heel erg natuurlijk uh, de sfeer. Als je mensen werkt lang bij ons, met name uh -huh. ook in de winkels, uh, op dc-bakkerijen. Dus die hebben toch een enorme verbondenheid met het bedrijf, ook al een hele lange tijd. Dus die bepalen ook heel erg de sfeer en de cultuur in het bedrijf. Maar het zijn toch de spullen, neem ik aan, die, die je bij de HEMA nou, koopt, waardoor je, dan... je weet dat het HEMA is. Zeker. Als je dan op het hoofdkantoor komt, daar, uh, daar is het toch weer wat anders. Dan heb je uh, zeg maar een mengeling tussen mensen die al langer zijn en mensen die al korter zijn. Met name hmm. in de commerciële functies, mensen die de producten maken, mensen die de producten bedenken. Dat zijn... Ja, toch weer wat jonge mensen zijn. Nou, ook bijna allemaal vrouwen. Mm -hmm. uh, die er uh, daar het werk uh, doen. En terecht, ik, uh, want 70% van de, van de klanten zijn, zijn vrouwen. Ja, zeker. Dus eigenlijk is het gek dat er aan de top dan een man zit. Waarom zit daar een vrouw? Dat is toeval. Dat toeval? is toeval. Ja, want ja? Als, je, als je in de, in de commerciële groep uh, kijkt... dan hebben we bijna alleen maar vrouwen aan de top. Mm -hmm. uh, daar komen mannen bijna niet uh, voor. Dus tot en uh, met de directie uh, aan toe. Dus... Ik had ook prima een vrouw kunnen zijn. Dus... Dat klinkt goed. Zo op een zaterdagnacht. Ja, ja, ja. dat had ook kunnen. Maar, maar dat zou dan ook suggereren dat je uh, bijna vrouw uh, voelt... in de zin van dat je weet wat de vrouw wil. Want dat kan niet anders. Nou, dat weet ik niet. Maar ik denk dat de vrouwen die uh, bij ons werken... die dat wel heel goed weten. Je hebt een goede mensen in dienst. Ja. Maar ik las ook ergens dat je de don juan van de lage landen bent... omdat je precies weet wat de vrouw wil. Nou, dat zou een enorme eer zijn. Maar um, nee, ik denk dat het stijl en het gevoel komt echt bij de vrouwen vandaan. Nou, die weten dat echt goed. Ja. Echt goed. Maar je, weet, je bent niet handig met de vrouwen. Um, Om maar even ik, plat te zeggen. Nou, dat weet ik niet. Uh, ik, um, nou, ik denk niet dat ik er onhandig mee ben, maar ik weet niet of ik er heel handig mee ben. Nee, nee, okay. Ik test het niet uit. Um, het is ook wel een beetje, want uh, Hema heeft zeker de laatste jaren een soort hip karakter gekregen. Een soort design karakter. Dat is zo gegroeid waarschijnlijk. Het ja. is ook op Lowlands te vinden. In Parijs uh, verschijnt het in allerlei hippe winkels. In ja. Londen in allerlei hippe winkels. Terwijl dat toch een beetje gek is. Want het is toch een merk wat voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Dan moet je toch helemaal niet verhippen. Is dat niet een beetje jammer? Ik denk dat het verhipt, maar de prijs maakt dat het wel voor iedereen toegankelijk blijft. Dus maar wij... waarom, waarom moet het hip zijn? Ik bedoel... Uh... Nou, iets wat uh, goedkoop is en wat goed is... hoeft niet per se lelijk te zijn. En, en wij hebben de filosofie in ons bedrijf... dat we juist dingen wat mooier en wat aardiger willen maken... maar wel ook heel betaalbaar willen houden. Ja. Dus wij kiezen juist veel meer de, de lijn van... Uh, we, we maken het niet mooier Om het mooi te maken. Maar we houden wel heel erg vast aan die mm -hmm. een, eenvoud. Sorry. Ja. Dus het idee is wel dat een vorm... Een, een lamp is een lamp en een vaas is een vaas. Uh, dus dat hele krachtige van het eigen ontwerp... dat willen we heel graag behouden. We willen daar heel graag ook de goede kleur... en de juiste trend van het juiste moment bij stoppen. Mm -hmm. En daarnaast vinden we ook nog... dat het ook nog van hele goede uh, kwaliteit moet zijn. Dus die combinatie zeggen we van nou... als we dat kunnen aanbieden voor een hele goede prijs... Ja. dan worden we heel blij. En dat, dat uh, vergelijkbaar, uh, zoals de IKEA dat misschien ook heel goed doet. Ja, zeker. Absoluut. En uh, jat u dat ook een beetje van merken als IKEA... die dat misschien al langer zo doen? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat IKEA heeft nog een paar uh, dingen heeft uh, die wij niet hebben en omgekeerd. Ik denk dat, uh, vind ik in ieder geval, dat onze kwaliteit beter is. In ja. sommige gevallen. Ja. Uh, dat zullen zij waarschijnlijk niet meer mee eens zijn. Je hebt waarschijnlijk maar, ook zo'n uh, zo kastje thuis staan. Wat, uh, oh, ik weet, ik weet zeker dat ik hem ook heb gehad uh, en niet meer heb. Nee. Uh, ik denk dat iedereen begonnen is met kastje lak en, uh, en nu ja. niet meer heeft. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ze verkopen heel veel. Wat ik, wat ik hun kennis echt vind, is, is echt in de logistiek waarvan ik denk, van nou dat kunnen ze heel erg goed. Uh, en dat vind ik gewoon knap. Dus en dat kan ik om bewonderen. En een merk wat natuurlijk de hele wereld over gegaan is. Uh, en dat is precies wat uh, Hema ook wil. En dat vind ik zeer inspirerend. ja, ja. ja. Uh, Gaat het makkelijk eigenlijk? Nou, wel en niet. Uh, als, je kijkt dat, uh, als je die parallel even met die twee bedrijven naast elkaar zet... het is heel normaal gebruikelijk dat uh, retailers uh, over de grens gaan... en een stapje verder uh, gaan. Zo uh -huh. heeft IKEA het ook gedaan. Ja. Ze hebben ook een paar uh, misses uh, gehad. Uh, ze zijn in Amerika geweest weggegaan en weer uh, teruggekomen. Mm -hmm. Dus dat vind ik wel een, een, een gevoel van uh, doorzetten. Um, wat ze ook goed gedaan hebben, vind ik in ieder geval, is dat ze... Ja, de, de stijl door de landen heen ook wel hetzelfde hebben gehouden. Nou, dat kun je om uh, bewonderen. En wat het allermooiste is natuurlijk... is dat de Zweden trots zijn op hun IKEA-merk... Ja. wat de wereld doorreist. zover uh, niet concurrent, maar een uh, vergelijkbaar bedrijf. Ja. Wat met, met, met grote ambitie. Maar de HEMA dan? Dat nou, is natuurlijk de een oer-Hollands oer ja, product. Ik zeggen, de Kom de eerste je nou aan keer... bij die Fransen? <laughs> nou, laat la ik zeggen, het is een iets langer verhaal. Toen ik begon uh, de eerste keer uh, dat ik bij HEMA werkte... was het zo dat... Uh, we net in België waren met vier winkels die niet succesvol waren. Toen hebben we er heel lang over gedaan, twaalf jaar. Uh, totdat we een keten hebben overgenomen van een, uh, van een andere retailer. Dat waren Sarma winkels en die kochten we mm -hmm. toen van de jb van groep. En dat kwamen er in één keer uh, 17 winkels bij. Toen hadden we plotseling 21, maar wel op de beste plekken in uh, België in de, in de goede steden. Ja. Dan heeft het nog zeker twee jaar geduurd uh, voordat we daar winstgevend waren. Dus al met al heeft het bijna 14 jaar geduurd voordat we daar gestart waren. Hm. Inmiddels is het heel succesvol en groeien we meer dan uh, wat is het, vijf, zes weken. Maar België snap ik nog wel een beetje. Ja, dat zegt iedereen. Daar maar... zit nog een soort van uh, taalkultuur die je overlapt. Ja. Daar zit misschien ook nog wel een, uh, misschien een zuinigheidscultuur die wellicht deelbaar is. Maar in Frankrijk, om dat toch even te nemen, nou, Frankrijk... lastig. Ik, ik sprak toevallig ja? iemand uit Frankrijk die okay. was een paar keer in de HEMA geweest daar. En die zei, ik snap niet wat het is. Ik weet, wat is dit? Het, is een, het ziet er leuk uit, fris. Ja. Maar wat is het? En toen moest ik gaan uitleggen nou ja, wat het was. Uh, Want het is. En toen zei ik, nou, het is, ja, is de HEMA-punt. Okay. En dat meer kwam, verder kwam ik niet. Nou, laat ik, zo, laat ik zo zeggen dat waarom mensen nu bij ons kopen in Frankrijk... misschien is het zo te beantwoorden, is dat um, wat ze verbaasd doet staan... is uh, het design voor die prijs. Dus die twee dingen. Dus, dus ze kijken in eerste instantie naar hoe ziet het eruit. Mm -hmm. Ze worden toch geraakt door, uh, door die eenvoud en, uh, en die artikelen. Mm -hmm. En de presentatie moet ik ook wel even zeggen is anders dan dat we in Nederland gewend zijn. Dus wat we in eerste instantie in België gedaan hebben... en ook in Duitsland, is dat we gewoon met, met, met schappen, met rekken, met spullen erin... Uh, dat land in zijn gegaan en gezegd... nou, dit is het assortiment ja. uh, en uh, succes ermee... En niemand begreep het. Dus wat jij, wat, wat jij hoorde, dat klopt. Een niemand kleine begreep flop. Dus. Absoluut. Nou, niet helemaal een flop, maar laten we zeggen, het was niet helemaal oké. Prima. Ja. Dus uh, dat lukte niet zo goed. Vervolgens hebben we, uh, nadat we in Duitsland uh, uh, uh, er ook weer een tijdje over hadden gedaan, hebben we gezegd, oké, okay, als we nou Frankrijk ingaan, oké, okay, wat gaan we dan doen? Gaan we dan weer zes jaar wachten voordat we iedereen hebben uitgelegd... Uh, wie we zijn en wat ja. we doen? Of gaan we proberen dat wat sneller te doen? En we hebben er toen voor gekozen om met een beperkt assortiment... een derde van ons assortiment, beter gepresenteerd... Uh, dus meer kijkend naar kamers, zodat klanten sneller begrijpen... Ja. Uh, wat het voor hun kan doen, ja. uh, zijn we dat land gaan? En dat was eigenlijk gelijk een succes. Okay. Dus als je nu in de winkel komt, uh, ja. dan zie je uh, alles voor je... Ja, voor je woonkamer, alles voor je keuken. Dat ziet er anders uit. En is het een beetje... Want ik zei net al even in het begin van de uitzending... de room is er over, dus ik loop even naar de deur. Maar is ja? het een beetje vergelijkbaar met het merk Nijntje... wat ook een soort design ding is, oer-Hollands is... Um, maar over nou, de hele wereld... dat zou wereld... ik hopen. Dat zou ik hopen. Kijk, als Nederland te op blijft... dan zou ik het fantastisch vinden. Ja, ik doe even de deur open. Want um, room service, Ja, kijk, en alles tegelijk. Ik zie uh, tompoese en worsten en mosterd. Goedenavond. Kom binnen. En drank. Ja. Het ruikt gelijk ook HEMA hier. Als zo'n worst binnenkomt. De ultieme test. Ja, er staan hier... Het ziet er eigenlijk fantastisch uit. Het ziet er eigenlijk te mooi uit. Want in de HEMA krijg je het gewoon in een papiertje. Ja, maar dat zie ik wel hoor. Weet je nu al welke worst de HEMA-worst is? Ja, en Ik zou er wat meer suspense aan kunnen doen. Maar ik Je hebt het dan nu al door. Nou, laten we even beschrijven wat we Dus als ik het nu is het nog erger hè? Ja, precies. Dat is sowieso. Dat is natuurlijk een heel spannend moment. Oké. Uh, we hebben, we hebben niet, laten we beginnen met de worsten. Uh, okay. We zien drie worsten voor ons met uh, verschillende mosterds. Ja, de ene is wat lichter uh, dan de ander. Uh, deze rechtse is, uh, uh, die is, die is een beetje rooig. Deze is wat blanker. Die is ja, ook wat roder. Wat valt nog meer op? Nou, ze zijn wat roder. Uh, mag ik er even aan ruiken? Dat mag wel even vast. Ja, ja, ik ruik lekker. Ja. Ja. Dus, uh, ja, ja. Een klein beetje gesnift aan de worst. Is die overigens in uh, Frankrijk ook zo'n succes? Waar we het net over hadden. Dat nee, worsten die worsten niet. goed. Ze vinden hem wel heel erg lekker. Ja. Maar ze willen hem, zoals u hem nu opdient... Zo zouden ze hem het graagste willen als hebben. Als een culinair uh, iets. Als een culinair hapje, ja. ja. Niet als een ordinaire snack, snack nee, in een zak. Uh, nee, is... Nee. nee. nee. Dus er wordt geroken aan drie worsten en eigenlijk ja. is het nu al duidelijk. Ja, voor mij is dat heel duidelijk, ja. Nou, maar hou ik word het toch een klein beetje van. in verwarring met dit, maar ik ga hem toch even proeven nog zo meteen. Dus, uh. Ja, ga ondertussen uh, je pank gang pank proeven. Ja, ja, ik ga hem even proeven. En een cola erbij, om het echt te proeven natuurlijk ook... Goed te laten verlopen, want dan kun je het ook even wegspoelen. Dit is worst 1, gaat naar binnen. Nou. Nou. En dit is worst 2. Is de worst eigenlijk in al die tijden wel eens veranderd bij de Hema? Nee, hij is qua recept eigenlijk nagenoeg hetzelfde gebleven. Dus dat is wel een... Uh... Misschien zijn de ingrediënten wat... Beter geworden. Nooit gedacht om er een biologische, vetvrije worst van te maken... zodat hij uh, wat gezonder was. Want dan ja, gaan er uh, we per seconde nog een eentje variant. de deur uit, hè, geloof ik. Bij drie seconden per één, ja. drie seconden één de deur uit. Het zou voor Nederland helemaal niet zo slecht zijn... als er wat minder vet in zou zitten, misschien. We hebben ook een magere variant. Oh ja? Mm -hmm. Maar die wordt minder gekocht dan, denk ik. De helft. De helft. Nou, laat ik zeggen dat ik met... Uh, deze is het zeker niet... Mm -hmm. Dus die valt af. Dat is de middelste worst? Die is die is die namelijk. Is het, die, die is het zeker niet. Oké. Okay. Ja. Wat wel, Moet ik toch even zeggen... er staat gelijk een glimlach op het gezicht. Zo gauw de worst binnenkwam uh, uh, is ik er blijheid. Ik word er wel blij van, ja. zeg maar. Ja. <laughs> ja. Ja. Die is het niet. Oké, okay, de middelste um, is het niet. Ja, ik dan weet dan het ga ik niet. nog twijfelen dus staat, tussen, staat de, tussen, uh, tussen links en rechts. Uh -huh. Alhoewel ik ook moet zeggen dat deze... en ik heb hem deze week nog wel gegeten... toch... Ik twijfel, als ik zou moeten kiezen, dan is het deze. Uh -huh. Maar ik twijfel ook nog een beetje of dat dit hem wel helemaal is. Oké. Okay. Want dus je denkt, ook. het is BNN. Ze geven me worsten van uh, helemaal niet de HEMA, bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Het ja. zou kunnen. Maar ik weet niet of deze graag maakt. Maar dat denk ik dus. dus ik nog denk even dat... de laatste, ja? een, uh, laatste, laatste proef doen van worst drie. Dit is mooie radio hoor. Nog even goed ruiken. Ja. Nou, qua geur is die het. Ja. Um, maar qua textuur is het gaan, gaan kijken? we gaan kijken. De spanning is toch al. Uh, te zwaar. Dit is hem. Hmm. Het is de Hema-worst. Gefeliciteerd. Oké. Okay, maar er was ook geen enkel twijfel eigenlijk. Nou, in eerste instantie niet, maar ik ging een beetje twijfelen. Nou, Deze prachtige worst, net zo lekker natuurlijk. Ja, die was niet. Die, was die niet komt zo uit wel. welke fabriek? Nou, ik eet geen andere worst, maar dat ga ik gokken. Maar ik vond, ik vond de andere twee beide niet lekker en ze ruiken ook nergens. Maar dit is de, een Unox-worst. Oh, sorry. En de derde worst. Nou ja, ik ben niet van Unox, dus. En de derde worst is van. De Slager. Gewoon de Slager om de hoek. Nou, dat was. Prima, op... worst zei de Slager nog. Ja, maar dat, ik twijfelde ook tussen deze twee. De uh, Slager vond hij van hem lekkerder, maar dat uh, ja. was natuurlijk. Uh... Duidelijk, even, dat, uh, dat zou ik... Zo, waar wordt hij eigenlijk gemaakt? Wordt hij niet uh, gewoon ook in een fabriek gemaakt? Of hij heeft wordt... Hema ergens een worstenfabriek staan? Ja, er staat een worstenfabriek. Waarom? En, en, nou ja, dat, de, het zijn zoveel worsten, die moeten natuurlijk wel gemaakt worden. Ja. Um, en die staan in een eigen fabriek. Oké, okay. en daar staat ja. helemaal op de deur als je binnenkomt? Daar staat uh, niets op de deur. En er is wel eens speculatie geweest van uh, ze komen uit uh, de Unox-fabriek. Uh, ja, zoiets is, had ik uh, ook gehoord, ja. Maar dat is niet zo. Nee? Nee. Uh, dus daar staat gewoon een eigen fabriek. Die staat gewoon die worsten te maken. Uh -huh. uh, punt. Oké. Okay. Maar het is geheim, hè? Het is een mysterie dan, blijkbaar. Het is een mysterie. Nou ja, ze worden natuurlijk maar het is ergens ook een gemaakt een spel, uit, uiteindelijk. Denk ik. Dus. Uh, nou, nee, het, het is echt een mysterie. Er, er is niet een worst als je niet het niet op dezelfde manier maakt, zo te maken. Nou, hier tekent toch wel de fanaat uh, zich af. Hè? Want, ja, sorry, uh, de worst komt binnen en, uh, en het fanatisme komt gelijk boven. Ja. Maar dat is goed. Ja. Um, ik heb een, uh, een plaat meegenomen, natuurlijk. Ja. Um, een uh, toepasselijke plaat en die wordt vanzelf uh, ook uh, wel uh, duidelijk. Denk ik in ieder geval als je goed luistert naar de tekst. En het is uh, een soulplaatje, neo soul, nieuwe soul van nu. Uh, fits in the tantrums, money grabber. Fits en Tantrums, uh, money grabber. Nou, de tekst is misschien niet helemaal letterlijk uh, toepasselijk in dit geval... maar uh, het grote geld, het grij grijpen naar het grote geld... daar heeft uh, HEMA natuurlijk ook in zekere zin last van. Ja. Ja? Waarom? Nou, ik denk dat wij vaak genoemd worden in uh, dezelfde lijn met uh, private equity. En uh, private equity staat in Nederland heel erg snel synoniem voor uh, het grote geld. En ja, want dat zijn even voor de duidelijkheid... voor mensen die dat soort termen niet kennen... Um, snel, snelle investeerders die snel veel geld willen verdienen... Ja. Die, hebben, die hebben de HEMA opgekocht, ja, uh, van de markt gehaald. Te, ja, uh, uh, geen aandeelhouders meer, zij hebben het... ze laten het een beetje als een uh, kip zichzelf goed voeden... en dan proberen ze het voor veel meer geld door te verkopen. Ja. Klopt tot zover? Ja, dat is, uh, dat is het stereotype wat uh, over dat soort bedrijven uh, in het land uh, gezegd wordt. Ja, ja. Nou, e e dat is geen geheim natuurlijk. Albert Heijn wilde op een gegeven moment heel graag um, de HEMA overkopen. Ja. En uh, je hebt zelf bij Albert Heijn gewerkt. Zeker. Dus juichend in het hoofdkantoor van de HEMA. Uh, de wij stonden daar niet afwijzend tegenover. Nee, nee wat niet. is er misgegaan dan? Waarom ging dat dan toch niet door? Nou, kijk, wij, wij zijn niet uh, degene die de verkoop van zo'n bedrijf uh, doen. Wat wij doen in zo'n proces is dat wij vertellen wat we, wat we doen... wat het bedrijf doet en dan geven we daar presentaties over. Ja. Maar uiteindelijk is natuurlijk de eigenaar degene die over de prijs gaat... en bepaalt wat er uiteindelijk met het bedrijf gebeurt. Dus ja. wij, hebben we hebben daar wel een rol in, als je het zo mag zeggen... Maar we besluiten daar niet in. Dat is echt. Maar dat is. Een, want, uh, uh, dus kun je er eigenlijk ook wel vrij over spreken. Want je hebt er toch geen invloed op. Uh, toch jammer, denk ik. Ja, wij vinden dat natuurlijk altijd jammer. Ja. En dat uh, en had ook goed gepast. Dat, uh, dat is ook wel wat wij, uh, wat wij gedacht hadden. Het had met andere partijen had het waarschijnlijk ook goed gepast. Uh, omdat ik wel van mening dat ja, op het dat... Heine, ik zie het al helemaal voor Het is al, ook zo'n merk. wat het internationaal goed doet Hema ja. ook je zou nog ja. zelf samen vestigingen kunnen openen kan prima naast elkaar en qua marketing ideaal allemaal hartstikke slim ja. maar ja dan vragen jullie anderhalf miljard euro wat ik al zeg wij wij vragen niet nee maar vooral goed, de, baas, de, duidelijkheid, maar de eigenaar de, de, de, de, ja. de eigenaar vraagt een prijs ook die anderhalf miljard die kan ik niet maar hij vraagt een prijs uh, die die overigens niet met ons deelt. En dan uh, ja, dat, dat is een proces waar wij eigenlijk niets Maar dat uh, is wel duur, anderhalf miljard. Want het is gekocht voor 1,1? Ja, het is toen in de tijd toen verkocht voor 1,1. Ja. Ja. Ja. Eigenlijk te duur. Ook personeel, die natuurlijk ook heel graag willen dat de HEMA nog lang blijft bestaan, die kunnen ja. zeggen van nou, dat was voor onze lange termijn uh, visie, uh, ja. om maar even marketingtaal ja. te gebruiken, vast heel goed geweest met Albert Heijn verder te gaan. Jammer dat ze zoveel vragen. Ja, ik denk dat mensen dat inderdaad wel, wel gedacht zullen hebben. Ja. Wat zegt u dan? Nou, ik, ik, wat ik zeg, ik, ben daar, ik kan daar in die zin vrij open over zijn. Ik had het ook niet vervelend gevonden, om al die redenen die u, die u noemt. Uh, nou, dat gaat dan niet door. Dat is ja. natuurlijk jammer. Ja. Um, maar goed, wij gaan zelf wel door. Uh, dat is wel het goede nieuws. Dus het verandert in de bedrijfsvoering in die zin niks. Het is niet gevaarlijk, wat ik net ook al zei. Ik bedoel, voor de lange termijn is het natuurlijk fijn om een stabiele partner te hebben. Maar dit is iemand die, die zit te gokken op het grote geld. Uh, ja. dat, is hun, dat, dat doen ze voor, uh, voor een hobby, zeg maar. Maar dan met heel veel geld. <lacht> die, die, die, die willen gewoon veel geld verdienen en wachten misschien ook wat te lang. Die hebben geen enkel nou, gevoel met ik... het bedrijf wat, wat, wat u wel heeft. Nou, ik, ik, dat is ook niet helemaal waar. Dan moet ik ze een klein beetje denk ik in bescherming. Kijk, wat waar is, is dat die bedrijven over het algemeen proberen... meer voor zo'n bedrijf te vangen. Dat is gewoon het model. Ja. Je koopt iets, je maakt het beter en uh, je gaat het verkopen. Daar is op zich niks mis mee, want dat is gewoon zoals het economisch model uh, is. Het voordeel voor ons bedrijf moet zijn dat wij sterker worden, groeien. Uh -huh. En dat hebben we ook de afgelopen jaren ook onder hun leiding kunnen doen. We ja. hebben er wel bijna 300 winkels aan toegevoegd ja. in, uh, in vier jaar tijd. Ja, dat, dus uh, dat is best veel. Zonder er te lang ja, over door willen gaan. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel Nederlanders die zeggen merken zoals Hema. Uh, dus er zijn er nog een aantal bedrijven die zonder dat die uit uh, Nederlandse handen zijn. Dat ze allemaal afhankelijk van buitenlandse partijen zijn geworden. Maar kun je daar überhaupt eigenlijk iets aan doen? Is het... Ja, gewoon ondernemen. Ja. Dus zelf ondernemen op ja. het moment dat je de kans, en de tijd en het geld hebt. Dus het is, er is een kan, ze hebben een kans laten lopen toen? Ja, vroeger. Zeker. Ze hadden het nooit moeten laten verkopen? Zeker. Zijn de aandeelhouders geweest, toch, neem ik aan toen? Zeker. Die hebben gewoon gezegd: Nou, wij, wij, wij willen deze prijzen. Alle beleggers die er toen in zaten, hebben, ik was er toen ook in het concern in die tijd. Nou, de prijs was de prijs was de beursprijs was. Ja, is het een beetje flauw om achteraf te zeggen van ja, maar daar hadden we veel meer voor moeten krijgen. Nee, de prijs was gewoon zoals iedereen. En heb je toen aandeel... geroepen van doe het niet? Aandeelhouders nou, gaan voorliggen. we ik, moeten het niet doen, we moeten niet Ik, uh, ik zat toen nog zeker niet in, deze, mee. in deze, uh, deze positie. Laten we hmm. zeggen, de aandeelhouders die hebben er toen allemaal mee ingestemd. En ja. die hadden toen uiteindelijk de macht. Dus zo simpel is het. Dat is het grote werk van de directeur. Uh, praten met zo'n baas. Uh, maar uh, wat, doet, wat is het dagelijkse werk van de directeur van de HEMA? Nou, wat mijn dagelijkse werk vooral is, is dat ik. Uh, ik praat natuurlijk. Heel veel. Dus het is natuurlijk heel mooi dat je geld kan verdienen met praten. Ja. Uh, dat ik ken het gevoel. Althans, uh, de... alleen ik minder dan u waarschijnlijk. Dat scheelt. Dat zal een verschil zijn. Maar <laughs> evenwel, uh, dat, is, dat is een feit. Wat je probeert met elkaar is... Je hebt een bepaalde beleid. Er staan ja, nou niet al te dure woorden gebruiken, Maar je wil met elkaar iets bereiken. Dus wat wij willen bereiken is... Wij willen gewoon meer winkels. Uh -huh. En we willen meer verkopen. En het is een spel wat we ten opzichte van al onze concurrenten... iedere dag spelen. In dat spel gebeurt verduren. Allerlei dingen, de economie, de klanten, het is mooi weer, het is geen mooi weer, uh, al dat soort dingen. Ik loop in de stad en uh, we zien dingen en concurrenten doen dingen. Dus de, er is een veelheid van dingen die gebeuren mm -hmm. waar je iets mee moet. Waar je met je mensen over praat dus over dingen die goed en fout gaan. Waarvan je zegt van hey, zullen we, zullen we dat doen? En dat probeer je met het hele bedrijf een bepaalde kant op te gaan. Ja, maar dit klinkt nog een beetje vaar, maar het is een soort het HEMA-gevoel neerzetten. Dat iedereen precies weet wat HEMA is en wat ze Nou, iedereen heeft natuurlijk een baan, dus binnen zijn baan doet hij dingen. Maar het nieuwe seizoen begint, ik weet niet wanneer het nieuwe seizoen begint, maar is er een nieuw seizoen. De winter komt eraan en dan gaat u voor alle mensen staan, alle filiaalmanagers en zeggen dit wordt het nieuwe wintergevoel van de HEMA. Ook. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Samen met mijn collega's. Ja. Maar dat doe ik niet iedere dag. Nee. Dus uh, wij doen ook heel veel saaie dingen. Uh, als... Uh wat was de omzet vorige week? Ja. Uh, wat hebben we verdiend? Hoe zat dat in elkaar? Uh, zijn er meer of minder klanten gekomen? Waarom zijn er meer of minder klanten gekomen? Wat deden onze concurrenten? Ja. Et cetera. Dus al dat soort vergaderingen hebben we natuurlijk ook. Ik begon over die, die grote bijeenkomsten. Omdat het ook één en... plaat meegenomen heeft. Die, die daar vaak gebruikt wordt op dat soort momenten, waarbij iedereen het gevoel moet krijgen. Oké, okay, dit wordt het nieuwe HEMA gevoel voor de komende tijd. Ja, en, en daar wordt deze... dit plaatje bij blijkbaar. Ja, deze keer had ik gekozen voor een plaatje uh, uh, When Love Takes Over omdat ik het wel mooi vond om in deze tijd ook nog iets te hebben met... Uh, het is niet alleen een uh, zakelijke ding. Het is ook de passie voor het merk, de liefde voor het merk en de mensen. Mm -hmm. Dus als je die, uh, die film... We gebruiken altijd moed moedfilm in onze uh, start van de bijeenkomst. Dan zul je zien, die zit helemaal vol met mensen. Mm -hmm. uh, daar zit ook gewoon de goede muziek bij. En dat moet je ook een beetje raken. Dat je denkt, van, het is toch wel een gave club. Dus we, we gaan, gaan er ja. nu even naar luisteren. Ja. Dit is David Gedda. Ja. Dat is een, een zeer uh, hedendaagse house producer. Ja. Met Kelly Rowland, die we nog kennen van Destiny's Child. En um, uh, dat is Hema? Dat is nu even, dat even dat Hema, ja. Dat is nu even Hema. En de zeker. plaatjes die we daarbij moeten bedenken als we er naar luisteren: dat je uh, uh, mooie, vrolijke mensen ziet die bezig zijn met werk in de winkel. Je ziet blije klanten. Je ziet winkels in Parijs. Ja, ja. Je ziet uh, ja. Ja. dat nou, soort beelden. Genoeg reclame. We gaan Voor... luisteren. When Love Takes Over, Dave Gedda dus en Kelly Rowland. En dit is nou echt HEMA. Nou, dat dacht ik toch niet. Ik dacht, uh, we krijgen iets nostalgisch, iets zo Hollands, iets schattigs. iets. Maar dit, uh, ik zie dus hier nu uh, 600 filiaalmanagers uh, springend uh, in een zaal... met de directeur ervoor en die zegt... we're gonna make it big this year. <laughs> dat klinkt goed, ja. doen We doen de volgende keer. Ja. Ze applaudisseerden wel, dus de emoties zat er wel. Oké. Okay. Dus die was goed. Maar wat is de, de, dit, dit is het moderne gevoel van de HEMA dan? Ja. Ja, het, het, het is wel echt ook de bedoeling dat, weet je, je moet ook een beetje, je moet weer gewoon drie maanden gaan knokken. Dat is uh -huh. een beetje het gevoel. Je moet ook een beetje, een beetje opgeladen worden. Je moet ook een beetje energie hebben. Je moet een beetje trots zijn. Ah. Het HEMA-gevoel. Um, uh, het supermarktgevoel uh, zat er wel heel vroeg in. Ja. Al op 16-jarige leeftijd. Uh, Zeker. Ik ook, overigens, uh, vakken vullen. Ja. Ja. Nou, dat vond ik mooi werk. Ja, en wat gebeurde er toen iets speciaals al bij het eerste keer uh, het vak nou, zuivel doen? En, nou, <laughs> dat niet. Je hebt allemaal zo je voorkeur. Ik had een voorkeur voor, uh, voor groente en fruit. Groente en fruit, uh, natuurlijk. Dat, dat, dat vond ik mooi. Ja. Uh, laten we zeggen, vak voor de De enige eer die je daarin kan behalen is dat het snel gaat. Uh, en dat het snel weg is. Mm. Uh, want dat is natuurlijk in de supermarkt wel echt aan de hand. Dus je moet toch wel behoorlijk efficiënt werken om het voor elkaar te krijgen. Daar heb ik nooit een kunnen aan gehad. Heel veel mensen beginnen natuurlijk in de supermarkt met een bijbaantje. Maar ja. um, je bent er eigenlijk nooit meer van losgekomen. Nee, maar kijk, ik vond het, ik vond het werk leuk. De collega's zijn leuk. Ik bedoel, het, het werk is aan zich natuurlijk niet het allerspannendste van, uh, van de wereld. Ja. Maar het, is wel, weet je, het leeft wel. Er gebeuren wel veel dingen. Uh, ik vond het nooit vervelend. Ik heb het echt nooit vervelend uh, gevonden. Um, het is heel leuk met je collega's. Je hebt toch wel... Ja, weet je ook. Ook als het bijvoorbeeld weer Kerstmis is of zo, weet je dan, ga je toch weer. Ja, ik vind hard werken vind ik wel leuk. Ja, en... Maar echt ook in, in die uh, omgeving gebleven. Ja. Langzaam zeker. zeker, laag voor laag naar boven geknokt. Wel met een doel of hoe ging ik dat? Ik heb toen? wel, dat klinkt achteraf een, een beetje. Me, Was je 18 met... op een gegeven moment en dacht je, ja, ik word uh, directeur HEMA later of, nee, of Albert Heijn wellicht? Nee, helemaal niet. Nee, ik dacht uh, wel uh, vrij snel, want ik, ik was vrij snel gaan werken. Ik dacht, nou, ik, ik wil niet meer naar school, ik wil gaan werken en uh, dat ben ik gaan doen. Maar ik had wel vrij snel ook wel door dat ik dacht van ja, maar dit, dit gaat mij niet verder brengen. Dit gaat mij niet uh, uiteindelijk heel erg blij maken. Dus ik werkte toen voor een ondernemer die, uh, die ook wel wat in mij zag en dacht van nou, ik ga hem ook toch wel een beetje stimuleren om een beetje richting school te doen. Dus, in die combinatie met naar school gaan en iedere keer een stapje hoger. Uh -huh. uh, zo, zo is het eigenlijk wel uh, gegaan. En thuis vond iedereen het uh, heel goed idee dat het supermarkt... Ja, maar, um, geen goed idee. Leeg, maar, leeg. Maar, nee, nee. Nee, maar goed, laten we zeggen mijn, mijn, mijn opa die, die was vroeger ook kruidenier, had al niet meer de zaak toen, toen ik de leeftijd om om er iets van te vinden. Maar het is niet, ja, ik denk dat ouders graag van hun kind zien dat die allemaal fantastische dingen gaan doen en gaan studeren en, en dan ja allemaal fijne dingen gaan presteren in het leven. Ja, dan is het natuurlijk niet zo aantrekkelijk idee dat je kind waarschijnlijk in de supermarkt gaat werken en daarmee gaat beginnen, want je weet niet wat daarvan komt. dus Nee. Toevallig zo dat het voor mij anders is uitgepakt. Maar dat had niet gehoeven. Maar ook het leefde een voorbeeld dus dat het prima kan. Natuurlijk kan het. Maar Want dat... zelf uh, ook kinderen? Ja. Stel zeker. dat die zeggen, nou, ik, uh, dat vakkenvullen is dus voor mij de komende drie jaar wel even wat. En vervolgens wil ik misschien regiomanager worden van die supermarkt. Zou je dan ook uh, staan juichen? Of nou, zeg je, zou... ga toch maar even naar de universiteit of nou, HBO bio. Dat zou ik heel knap vinden als ze, als ze dat zouden kunnen bepalen op die leeftijd. Ze zouden zeggen, nou, ik wil dat en dat en dat. Ehm... Um, ik zou het, dat zou me niet zo heel veel uitmaken. Ik zou gewoon denken van kijk, als ze er de blij. De, de, de, de eerste, ze moeten er wel plezier in hebben. Wat ze ook gaan doen, maakt me niet zoveel uit. Maar ze moeten er wel plezier in hebben. Ik, heb, ik durf te zeggen, ik heb altijd plezier in gehad. Ik heb het nooit als een mindere baan uh, gevonden. Mm -hmm. uh, ik, ik vond het gewoon helemaal oké. Okay, ja. Dus uh, ja, het was niet iets waarvan ik na een korte tijd dacht van. Uh, oh, uh, dit het, dat ga ik altijd blijven doen. Nee, dat, dat, dat wil je dan ook niet. Maar dan zijn er ook mogelijkheden om een stapje verder te komen, ook als je jong bent. Dus ik denk van, nou, dat is wel belangrijk. Um, um, een voorbeeld voor vele managers in Nederland... als je een beetje alle artikelen leest en uh, publicaties um, over de baas van de HEMA. Want um, iedereen kent binnen de HEMA ook Ronald van Zetten. Ja, dat hoop ik wel. Van casheren tot aan... Welke, Welke laag van de, de organisatie kennen, dan ook? Ik denk dat een hoop mensen mij wel kennen. Dat zou ik toch wel hopen Want er was een programma, Undercover Bas is er op televisie. Dat, dat ken je wel. Ja, ja natuurlijk. natuurlijk ja. Um, uh, leek me een leuk, leuk programma. Ik was kansloos voor mij. Hoezo? Dat hebben ze binnen echt aan no door. Ja, er is uh, nergens iemand waar je zou kunnen, undercover zou kunnen werken. Geen afdeling waar nou, ze zeggen, oh dat is de baas. Nou, dat, zou, dat, dat houden we volgens mij niet geheim. Nee. Misschien is het een uitdaging, maar dan zou ik bijna als oesie u... u... gesminkt moeten worden of zoiets. Ja, ja, ja. Dat je echt helemaal niet. Uh... Maar het is niet omdat het portret van de HEMA-baas in alle kantines zo groot hangt. Het is echt omdat je overal komt. Ja. ja. En veel winkels heb je, je Je hebt natuurlijk al heel veel mensen ontmoet als je er lang in, in een bedrijf bent. Zullen er zullen ongetwijfeld mensen zijn die mij niet kennen. Dat uh, uh, zal ook zo uh, zijn. Maar er zijn er toch altijd ook wel zeker ook mensen aanwezig die me wel kennen. De directeur van de VND heeft volgens mij wel meegedaan en dat ging prima. Anoniem blijven. <laughs> nou, dan, heeft hij dat, uh, dan was hij waarschijnlijk nog niet zo lang binnen. Ja, maar is dat misschien ook gewoon niet... Uh, uh, is het echt een unieke aanpak? Ja, nou ja, ik, ik denk ja. ja. Ja. Ik denk dat ik denk als, je, als je wat verder afstaat uh, van de mensen... dan heb je andere uh, middelen nodig om uh, je werk te kunnen doen. Mm -hmm. En voor mij is dit het allermakkelijkste om gewoon wat dichterbij te staan. Dat voor mij en dan waard. als er gesproken wordt met alle internationale bazen in de boardroom... Ja. Dan is er één iemand die Nederlands spreekt. Begrijp ik. Ja, stug, ik, ja. Ja. En vasthoudend. Ja, ja dat klopt. Ja. Waar komt dat vandaan? Nou ja, dat. Uh, <laughs> ja, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat. Uh, je moet Want er altijd... zitten er dus Engels sprekende, andere Engelsprekende mensen aan tafel. Ja, niet door de week. Niet okay, in de, okay, okay. Maar als ik bij wijze van spreken in de, in de vorige situatie... met kijken, waren het alleen nog maar Engels sprekende uh, mensen. Ja. Uh, en natuurlijk, uh, we kunnen allemaal Engels praten. Dus dat doen we dan ook. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk ook wel principes waar we... Binnen ons bedrijf aan vast hebben kunnen houden, ondanks alle overnames al die tijd. Um, en dat durf ik wel te zeggen. Ja, dat is wel dat we wel de identiteit hebben kunnen bewaken. En we hebben die mensen ook niet binnen maar, gelaten. Maar je kunt prima natuurlijk uh, de HEMA de Hema laten zijn. Uh, en dan in, met de, de, de Engelse partners of de internationale partners in de, in de boardroom uh, gewoon Engels spreken. Zeker. Het, is, het zit blijkbaar in uh, ergens als een principe ingebakken. Dat, dat je Nederlands zou praten. We, nou ja, kijk, we passen ons natuurlijk wel een klein beetje aan, maar het is. Um, Laten we zeggen, we zijn niet zo. Uh, we zijn niet zo uh, we, uh, HEMA is altijd wel een bedrijf geweest met een eigen gezicht. Ja. In alle situaties. En we hebben ook altijd wel ons eigen, ja, ons eigen ding gedaan. Ja, dus is, Nederlands is praten. Zeker. En dan wordt het vertaald of zo? Voor de, voor de gasten? We praten Engels, maar het zit, zit niet alleen in Nederlands praten. Het zit ook gewoon in hoe wij dingen doen. Ja. Ja. Maar het is wel een opmerkelijk dingetje. Het is wel eens anders, ja. <laughs> ja. <laughs> um, er staat nog de, iets uh, om aandacht te schreeuwen. Namelijk uh, drie uh, prachtige Tompoezen... Nou, zo midden in de nacht is het allemaal wel Het is een beetje een, heftig, een beetje een rare hapje, zo uh, midden ja. Nacht, ja. Maar ze zijn nog min of meer vers. Ja. Vanmiddag gehaald. En volgens mij zien ze er nog oké okay uit. Um, ja, eentje heeft een, een soort um, patroontje erop. Ja. Ik ben bang dat hij zich daardoor al iets te veel onderscheidt van de rest. Maar wat is de echte hematompoes? Als ik het moet ze uh, zeggen, zo. Nou ja, proef uh, mag ik zeg u... deze die dichtst bij mij staat, ja. Direct al? Met, ja. met zekerheid? Met zekerheid, ja. Toch nog even proeven of? Nou, ik wil hem wel even proeven, want ik vind hem wel lekker. Dus ik ga even een klein hapje nemen. Um, dus uh, dat ga ik even zo doen. Waarom zijn ze zo lastig om te eten? De, de trucje is dat je het zo eronder doet. Dan kan de, de luisteraar thuis niet uh, zien. Maar dus je, je legt hem de... eigenlijk onder, want dan gaat het niet allemaal stuk. En dan komt je zo. Kijk, dus de roze laag gaat eraf. En die gaat onder het onderste laagje. Dus zo het wordt is een soort. Het. Ah ja. En dan gaat het niet alle kanten opvliegen. En dan is die wel lekker. Ja, hier is, hier is opgeoefend, denk ik. Ja. Ja. Hoe smaakt die? Heerlijk. Um, dus waarschijnlijk is dat om die andere nog proeven, of is het echt uh, nutteloos? Ik wil ze voor je proeven. Dat ga ik even doen. Dus ik even, dat... En de derde heeft dus dat doosje. Nou, dat patroontje. kun je al zien. Dat is het, dat is het niet. Nee? Nee. Ik heb ook een beetje vies naar gekeken. Dat is echt vies. <laughs> dat is niet lekker. Waar smaakt hij daar dan? Nou, Ocht, ik proef ook even een stukje. Ja. Hij, is, hij is een beetje slagroomig uh, room. Maar het ja? is geen echte vanille room. Oké, okay, dat is ja? de vieze blijkbaar. Nou, ik ja. vind hem prima hoor, maar goed. En ondertussen ruikt het hier ook nog naar worst. Dat moeten we er wel even bij zeggen. Dus o, dat, dus dat is, is een rare proefsessie met uh, tompoeze nou. en worst door elkaar. Maar deze is echt heel erg vies. Dat is die met het uh, patroontje erop. Die is nou. nog viezer dan de rest... Ik kijk even aan de onderkant van het bord, want het staat bij. Um, van welke bedrijven deze zijn. Denk je dat je weet van welke. winkels? Nee. nee, dat zou ik. Dat zou, nee, dat zou ik niet weten. Maar deze, dit kun je zien dat is bijna een soort spons. Weet je, dat is gewoon echt. kun je ze helemaal zo. Weet je, dat is gewoon echt een heel. Dat ding. is de bakker Bart, uh, Tom Poes. Oh, oké, de middelste bakker die zo Bart. heel vies was. Het is maar goed dat de overname niet doorgegaan was, want dat was de Albertijn. Nooit. Oh, en natuurlijk de HEMA. Ja, toch weer goed gevonden. Dat vind ik knap. No. Een score van 100% in onze <laughs> ja. test. Ja. Ja. Hoe vaak wordt die gegeten, de tompoes? Nou, wij eten meestal tijdens de boardmeeting eten we meestal een socien broodje. Dat is een beetje het vaste ritueel. Mm -hmm. En als we verjaardagen vieren op kantoor, wat we natuurlijk ook doen. Dan eten we tompoes en uh, molkoppen en uh, dat soort uh, dingen. En ook de tompoes wordt weer gemaakt in een zogenaamde HEMA bakkerij. Ja, dit is, dat is echt een eigen, eigen bakkerij. Ja, want we hadden het net al even over de, de worst. Die, ja. die, die, die wordt, uh, Want uh, mogen dat, dat kunnen we toch wel verklappen. Dat die in ja. een, een fabriek wordt gemaakt die wel in de buurt van de, de UNOX fabriek staat, of niet? Ja, maar het is wel een eigen fabriek. Ja, het is een principe kwestie, ja. maar uh, ja, dat het dat lijkt dat is toch echt... wel vrij belangrijk. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja. Een HEMA um... fabriek uh, onder de rook van de UNOX fabriek dan? Ja, alleen zij roken niet en wij wel. Oké, okay, ja. dat te zijn. Die tompoese, uh, die, uh, die maken we helemaal zelf. En die heb ik ook nog wel eens gemaakt. En dat is gewoon heel zwaar werk. Want dat is handwerk. Oh, ja? Ja, want je pakt een plaat bladerdeeg, uh -huh. Je schept daar uh, het room op uit een hele grote kuip. Dus uh -huh. moet je je voorstellen, dat is een kuip van, uh, wat is het, 100 kilo. Je schept erop, legt een plaatje op, maakt het uh, weer glad. Legt er nog een plaatje op en dan pak je het glazuur uit een andere, iets wat het warm houdt. En dan strijk je dan overheen en dan ga je hem snijden. En wordt het dan nou ook wel eens gespuugd in een gebakje? Nee, natuurlijk niet. Ja, dat is de, de grap van mensen die in de bakkerij werken... doen dat allemaal een keer. Is dat waar? Ja, zeker. Oh, nou, dat is ook ik zou heel maar eens navragen. Ja? Nooit oh, gedaan, nee, dat zelf? Ik, nee, dat zou ik echt heel... Nou, nou volgens, volgens mij is het echt een bekend <laughs> verschijnsel, hoor. Maar goed. <laughs> uh, de, de toekomst van de HEMA. Want um, uh, nou ja, er is natuurlijk ook veel concurrentie. De action ja. bijvoorbeeld. Ja. Wel eens geweest? Zeker. Keten van winkels in Nederland waar Nou, het lijkt een beetje op Nemen eigenlijk. Uh, nou, dat vind ik niet, maar uh, ze verkopen ook uh, inderdaad non-food spullen. Ja, ja. non-food spullen, dat is alles. Ja, maar jullie ja, een, een soort verzamelnaam ja. van, uh, van, van ja. spullen. Ja, maar uh, uh, ik als leek kijk naar uh, goedkope spullen: spullen voor in het huishouden, textiel, uh, ja. eigenlijk hetzelfde assortiment, zelfde spullen en, uh, en ook goedkoop en overal in het land. Ja, uh, dat. Uh... Is dat, dat is een zo. van de winkels die je wel eens bezoekt dan, uh, uh, om te kijken hoe het daar uh, gaat? Ja, net zo goed als ik uh, een, een blokker, een H&M en een kruidvat en uh, een V&D en zo verder uh, bezoek. Ja. Maar ik zie geen enkele lijnen. angst uh, voor, voor de concurrent, volgens mij, als ik het zo Nee, zie. ik denk dat ieder zijn eigen deel uh, pakt en iedereen heeft een uh, klantengroep. En wij kunnen niet iedereen bedienen evenmin als dat zij dat kunnen. Hmm. En ik denk wel dat er verschillen zijn in, uh, in wat de een of de ander aanbiedt. Is het verschil misschien dat de HEMA, net zoals die worsten en die tompoezen... echt, nou ja goed, hoe, hoe technisch dan verloopt maakt niet veel uit... maar het zijn eigen merken. Waarom verkopen je niet gewoon een merk waar je iets mee hebt? Omdat, uh, dat heeft verschillende redenen. Ik zou twee antwoorden op de vraag. De uh -huh. ene vraag is, uh, uh, waarom verkoop je niet gewoon spullen... ongeacht van wie het is? Uh -huh. Nou, als ik die vraag zou beantwoorden, dat heeft gewoon te maken... dat je nooit weet precies zeker wat de kwaliteit is, de afkomst en, uh, uh -huh. en dat soort zaken. Dus wij testen dingen... Uh, voor onze naam. Dat is dus een van de redenen wat we doen. En die testverschillen die kunnen soms best wel schokkend zijn. Dus dat is een verschil. Maar, maar, maar ik bedoel eigenlijk meer merk, merken waar je wel iets mee hebt... wat goed voor te stellen is, die bijvoorbeeld ook... Uh, uh, noem maar eens een. Nou ja, ik zou het niet weten, maar ik zit ook niet in de business. Maar je zou prima een, een doucheproduct kunnen verkopen... wat, wat uh, in de van testen groe, allemaal goed laat doet. Laten dat zeggen. Uh, een een grove kraan of ja, zo. Zou ja, dus kunnen ik, ja. Nou, ja, Een mooie kraan, ja. en misschien niet te duur. Kijk, het nadeel van, die, uh, van, uh, van dat model is... dat er altijd wel iemand is die het goedkoper aanbiedt... en hetzelfde model heeft. En dat is uiteindelijk... Uh, wat je ziet is dat... Ja, daar kun je gewoon geen goede business op bouwen. Niet zoals wij dat uh, uh, willen. Mm -hmm. Je kan geen richting geven aan je eigen uh, idee of je eigen beeld, of waar, hoe jij vindt dat het zou uh, moeten zijn. Mm -hmm. Dat hebben anderen voor je gedaan. En als je het dan samen, dat is heel mooi. Toen wij uh, samenwerkten met onze Franse partner, voordat we naar Fran Frankrijk gingen, werkten we samen met Ocean. Ocean mm -hmm. had een nieuw winkelconcept uh, bedacht. Ocean is een grote hypermarktketen. Uh, ja, ja. Um, Ocean had een nieuw uh, concept bedacht, uh, Lidl Extra. En die waren naar ons toegekomen. En die hadden gezegd, van, wij willen jullie uh, producten verkopen. Want we vinden dat design zo prachtig. En bla, bla, bla. Toen hebben wij gezegd, oké. Okay. Dat is eigenlijk een mooie kans voor ons om in de Franse markt te kijken hoe onze producten uh, aanstaan. Ja. Dus laten we... Het is dus geen de eigen de winkel, maar... Um... Eerst gewoon een deel van het assortiment ja. invullen. Um, dat hebben we een aantal jaren gedaan. En daarvan hebben we kunnen leren van... Okay, wat verkoopt goed en wat verkoopt uh, minder goed. Wat mooi was in die winkel is als je daar kwam... en zeker dan voor mij, want ik ben natuurlijk ja, een kenner. Mm -hmm. uh, dus ik, als je dan in zo'n winkel komt en je ziet ons assortiment... tussen al die andere spullen die er ook bestaan... Mm -hmm. dan, dan pas, uh, zie je nog nadrukkelijker het verschil van de eigen handschrift. En dan word je daar heel blij van. Dus dat maakt echt een verschil uit. En was het ook gelijk een succes? Dat duurde nog eventjes, hè? Ons, onze spullen wel, dat is ja. de reden waarom wij zijn gegaan. Ja. Uh, zij zijn er nog steeds, maar ik weet niet hoe het met ze gaat. Um, ja, toch gaat het niet altijd goed. We zijn nou de aardappelschilmesjes of de... Ja, het waren aardappelschilmesjes, 30.000 ooit besteld. En die zijn volgens mij het magazijn niet eens uitgekomen. Oh, oh dat zou zeker kunnen. Weet je niet? Nee, we, blijkbaar een van de, de grootste blunders van de, denk... de hemen. Oh, we zullen wel meer... Uh... Nou, jullie bestaan 85 jaar. De reden dat je hier natuurlijk ook zit en een nachtje kan uitrusten. Maar het aardappelschilmesjesgene, die waren namelijk te slap om te schillen. Dat zou ongetwijfeld uh, een keer. Dan ben ik blij dat ze ze niet verkocht hebben. Al die dingen die, uh, die, die gemaakt worden en waar HEMA opkomt, ga je dat zelf allemaal testen en nee, dat kan ruiken maar. voelen, zien. Nee, maar alles wordt wel uh, van tevoren wel getest. Dus, dus, dus, dus ook als het. Dus gaan natuurlijk wel eens een keer dingen fout, of die gaan er tussendoor. Mm -hmm. nou, dan, uh, dan hebben we wat wij dan noemen de klachtenrapportage. Dus daar kijken we dan uh, naar. En dan gaan we het gewoon corrigeren, aanpassen, veranderen, verbeteren. Uh, ja. ja, weet je. En de toekomst is natuurlijk ook uh, online tegenwoordig. Uh, ja. Ik ga denk ik, voor de helft van jullie spullen sowieso niet meer naar een winkel. Ik, ik bestel het ergens. Ik denk dat veel denk mensen uit. dat doen. Um, dus ik uh, neem aan dat die, al die vestigingen op een gegeven moment langzaam zeker minder worden. En dat er meer online verkocht gaat worden. Nou, er wordt wel veel meer online verkocht. Hè. Dat merken we. Meer Het grappig is dat, dat mensen het uh, bij ons ook heel graag wel komen ophalen. Twee derde van de mensen die je online koopt komt het ook gewoon in de winkel ophalen. Ik denk ook om de reden dat het makkelijker is. Je hoeft niet mm -hmm. te wachten op, je hoeft niet thuis te zijn en dat soort dingen. Oh ja. dus, dat, dus dat werkt wel. Uh, ja, ik zie dat, nog, uh, ik zie dat uh, uh, nog niet. Ik kan niet in een glazen bol kijken, maar ik zie dat gewoon nog even niet. Maar jullie hebben ook zelf een webwinkel? Zeker. Nog even gekeken, jullie verkopen fantastische dingen zoals Zo Word Ik DJ... Ja. Een cursus? Een cursus. <laughs> Hoezo dat? Uh, nou, we verkopen verzekeringen, we verkopen fotoboeken, we verkopen van alles. Uh, dat maar waarom paste. kiest de helemaal? Want jullie zijn heel selectief uh, ja. in het kiezen wat je verkopen. Waarom dat soort dingetjes? Om, om het heel eenvoudig en toegankelijk te maken. Dus dat is, dat is het eigenlijk. Huh. Dat, dat doen we met al die producten. We verkopen het alleen als we, als we denken dat we het en simpeler kunnen maken. Dus door de voorwaarden gebruiken of wat dan ook. Dus echt gewoon terug naar de kern. En uh, daar moeten geen moeilijke woorden aan zitten. Nou, Behalve dan de, de cursus Mandarijns Chinees. Die vond ik ook. Nou, ja, je, je zult in het aanbod cursussen veel meer vinden. <laughs> maar ik denk iemand die Mandarijn wil leren... Ja, die, die kan bij ons terecht. Uh, overigens dan nog één klein dingetje. Want als je helemaal, de, helemaal induikt, dan vraag je toch allemaal dingen af. Je verkopen van alles, wel brood en gebak... maar dan weer geen melk of andere zuiveldingen. Nu wel. Oh, ja, dan ben ik eventjes te vroeg gaan kijken, waarschijnlijk. Maar ja. waarom dan eerst niet? Het is dan ingewikkeld. Dat is wel een mooi verhaal. We zijn, laten we zeggen, tien jaar, nou, iets uh, kort geleden, zes jaar geleden, hebben we het roer omgegooid. Uh, we hebben heel lang daarvoor last gehad van supermarkten die steeds een stukje eraf halen. Dat was dus wat wij allemaal kenden als de supermarkt oorlog. Ja, zeker. En, steeds goedkopere prijzen, steeds, lagere steeds goedkoper. prijzen. Uiteindelijk hebben we gezegd, we gaan stoppen met uh, aanbieden. We gaan gewoon naar vaste, lage prijzen. En sinds die tijd uh, zijn we weer helemaal terug op zijn uh, retour. En beginnen we eigenlijk nu uh, sinds een uh, jaar. We hebben ook nu weer uh, mini-supermarkten. We hebben er pas zeven van in onder Hema naam, in onze winkels bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ja. Dus dat doen we nou ook weer. Dus uh, langzaamaan voegen we steeds weer assortiment toe in die groep. Um, we eindigen altijd uh, deze uh, show, dit programma, dit uur. Met, uh, met een toepasselijke gedachte voor uh, dit tijdstip ook. Want uh, het grote dromen, uh, dat moet een ondernemer natuurlijk uh, veel doen, vermoed ik zomaar. Ja. Um, ook al flinke carrièresprongen gemaakt van uh, allerlei bedrijven, in één keer directeur van NEMA. Althans, niet in één keer, maar in een aantal sprongen, directeur van de HEMA. Wat is wat is de volgende stap? Nou, dat weet ik niet, maar dat heb Hoe ik Hoe werkt het eigenlijk in? in uh, Kruidenierland. Wordt talent weggekocht? Uh, Albert Heijn wil je hebben en dan krijg je... Ja, ik denk dat het zo werkt. Ja. De, de, de mensen zijn de hele tijd op zoek naar talent. Wij ook, dus, dus dat zo werkt het. Ja, nou, en het zeker. gaat goed met HEMA. Ja, dus. dus de directeur doet het goed. Albert Heijn die breidt maar uit en breidt maar uit. Die kan dan wel iemand gebruiken. En je kent iedereen bij Albert Heijn, want dan heb je gewerkt. Ja. Dus hebben dus. ze al gebeld. Ja, dan maak ik af. Dan... Nou, hebben ze al gebeld. Nee, nee, nee, nee, nee. Zo, gaat, <laughs> zo gaat het dan uh, weer net niet uh, voor mij. Er wordt natuurlijk wel eens gebeld. Um, maar uh, het is niet zo dat ik dan denk van... Oké, okay, uh, ze bellen dus ik spring op en ik ga daar naartoe. Mm -hmm. Ik zit meer te denken aan... Uh, kijk, ik ben natuurlijk al wat langer bij, bij de hemel. Maar het mooie is wel dat het wel een gaaf merk is om voor te werken. Um, om het te zien groeien. En ja. dat is eigenlijk wel uh, wat mij het meeste erin aantrekt. Starbucks heeft ooit een keer in het allerchinees plekje in China gezeten... in de, in de, in de verboden stad, in Peking. Um, is er zo'n droom, dat, waar moet de HEMA nog een keer opgericht worden? Nou, als je, als je naar nou, mijn droom ten aanzien van de HEMA zou vragen... wat, wat ja. ik echt zou denken, van als ik nou over weet ik veel, 10, 15 jaar door de stad heen fiets... en uh, niet meer bij de HEMA werk, en waar wil je dan trots op zijn? Nou, dan zou ik wel trots willen zijn, net als de Zweden trots zijn op Ikea... zou ik denken, van, nou, dat zou wel heel stoer zijn als... Nederlanders trots zijn op wat de HEMA... Maar is er een plek? Waar moet een HEMA... dat je door, door een winkelstraat in de wereld loopt... en je denkt, hé, hey, daar staat hij? Nou, ik zou het wel mooi vinden... als we in Frankrijk nog uh, verder komen. Ja. Waar? In Frankrijk? Ja. ja wel Plekjes. Er moet een romantische gedachte achter dat zitten. Moet er, oh, wacht even, Dan moet ik even goed of over nadenken. Dan zo. Dan maar. Een... Um, nou, ik vind, Parijs vind ik wel gewoon een hele mooie stap. En ik zou dan een, uh, over vijf jaar of zo een volgende stap denken. Als je in Barcelona bent, dat zou toch ook wel helemaal super gaar zijn. Blijf bescheiden. Ik hoor nog ja. geen New York, uh, Tokio. Nee. Dat, dat is net, ook HEMA? Dat is ook wel. Rustig aan. aan. Rustig, aan. Rustig aan. En persoonlijk? Ik, ik zou het liefst door de stad heen fietsen en trots zijn. Ja, maar, maar het blijft bij de HEMA? Ja. Het ah, is natuurlijk ook in de wereld. Albert Heijn ook leuk. Allemaal leuk. Ja, het nou, blijft er ook diplomatiek. Um, dank voor de komst naar de, naar de studio. De uh, 85 jaar, dat is natuurlijk de reden dat, dat je hier ook bent. Eén uh, ding om te noemen, te noemen ja. wat de komende tijd uh, nou, gaat er gebeuren, waarvan je denkt ja, dat is, dan moet je echt eventjes uh, in de gaten houden. Oh, dat is een goede vraag. Het uh, is vast um, één spectaculair momentje: de grootste uh, Tom Poes ooit. Nou, ik, ik, ik, uh, oh, dat is een hele goede vraag. Het, het, het, uh... Oh ja. Ja. ja, die zou ik wel. Uh, ik, ik weet er wel eentje. Ik zou ja. heel goed opletten. Ja. Uh, rond uh, half november, zo'n beetje. Dan gaan we ons online aanbod. seconden. Ja. Gaan we ons online aanbod uitbreiden met iets spectaculairs. Oh, ja. ja. En wat? Dat wil je nog niet zeggen. Dan is het nieuwe spectaculair. Nee. Dank je wel.